Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De hardloopwedstrijd city Pier City-loop tussen Den Haag en Scheveningen is afgelast vanwege de harde wind. De organisatie vindt het niet verantwoord om de 41.000 lopers onder deze omstandigheden de wedstrijd te laten lopen. Na overleg met de burgemeester en de hulpdiensten is de wedstrijd afgelast. Er wordt onstuimig weer verwacht met windstoten van 100 km per uur. En ook de lage gevoelstemperatuur is meegenomen in de beslissing om af te zien van het evenement. Vandaag zou de 45ste editie van de City Pier City Loop worden gehouden. Op de beruchte berg Nanga Parbat in het westen van de Himalaya zijn de lichamen gevonden van twee Europese bergbeklimmers. De Italiaan en de Schot waren al twee weken vermist. De twee wilden de top bereiken via een route die nog nooit met succes is afgelast. En zeker in de winter is het beklimmen van de Nanga Parbat gevaarlijk. En daarom wordt hij ook wel de Killer Mountain genoemd. In het midden van Colombia is een vliegtuig neergestort. Alle 14 inzittenden zijn omgekomen. Op een gegeven moment deed de piloot een noodoproep vanwege technische problemen. Kort daarna verloor de luchtverkeersleiding het contact met het toestel. Zo'n 90 kilometer voor de eindbestemming werd het vliegtuig wrak gevonden. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Mogelijk speelde het slechte weer een rol. De zoekactie naar een vermist bemanningslid van een gezonken binnenvaartschip in Zeeland heeft niets opgeleverd. Gisteravond ging een duiker het wrak in toen het water laag genoeg was om af te dalen. Maar rond middernacht werd de zoekactie beëindigd. De man is nog altijd niet gevonden. Gistermiddag zonk het schip in de monding van de haven bij Vlissingen. Waardoor is nog niet bekend. De eigenaar van het schip is gered. En de opvarende die nog wordt vermist is een vermoedelijk buitenlandse werknemer. Het weer. De komende uren gaat het op steeds meer plaatsen regenen... met vanavond in het Noordoosten ook kans op natte sneeuw. Overdag wordt het een graad of 7. De wind neemt in het westen en zuiden flink toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. En zo is het weer zondagavond. En zo is het ook weer 7 uur geworden. En dat betekent dan wederom ZFM Klassiek. 64ste uitzending. Alweer of al de 64ste opname, laat ik het zo zeggen. Uh, omdat wij in vorige uitzending de vierjarige tijden van Vivaldi niet helemaal hebben kunnen draaien, los ik een belofte in om dat vandaag dan wel te doen. Dus we gaan hem helemaal compleet draaien. Althans het eerste deel, de lente. Want per slotverrekening is het lente. Al zou je dat aan het weer niet altijd zeggen. Maar goed, we gaan hem dus beluisteren. De lente uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Um, en um, het is een stuk dat... Uh, wordt uitgevoerd door de Budapest Strings. En dat is, eh, onder leiding van Bela Banfalvi. En de solo viool wordt gespeeld door Caroli Botvay. En zo is dan de gelofte ingelost eh, dat u hem helemaal gehoord heeft... de lente uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Is het is ook de moeite waard om dat helemaal te horen. We gaan verder met de sonaten voor viool en piano. Geschreven door Ludwig van Beethoven. En degene die het uitvoeren zijn ook niet de minste... Eh, Emmy Vrij, onze bekende Nederlandse violiste, die speelt het stuk op de viool uiteraard. En Carlos Moerdijk speelt piano. <tie> Thank you. En dan nu de piano. En uh, de man die natuurlijk uitermate veel muziek voor de piano geschreven heeft... is Frédéric Chopin. Van hem een heel populair uh, werkje. En uh, dat is de Etude in E-majeur 10, nummer 3. Ik denk dat elke klassieke pianoleerling dit stuk wel uh, heeft moeten instuderen. Tristesse is uh, de bijnaam. En het wordt uitgevoerd door Yukio Yokoyama op piano. Zou die uit Japan komen? Denk het wel. Zo, en dan gaan we weer terug naar Ludwig van Beethoven. En, uh, de elf Bagatelles op 119. En daarvan gaan we nummer 1 beluisteren in G-minuur. De pianiste is Imogen Cooper. Dan gaan we nu naar het Grand Duo Concertant. Opus 48 J204 is het catalogusnummer. Deel 3 daaruit, het Rondo Allegro. De componist is Carl Maria von Weber. Het wordt uitgevoerd door Andreas Ottenzamer, klarinet, en Julia Wang op piano. De informatie die je krijgt niet helemaal uh, volledig, dat geldt ook uh, voor uh, dit stuk. Sonate voor viool en piano, er staat verder niets bij over, uh, ja, of over de, het nummer en welk, uh, welke het is. Dus we houden het bij Sonate voor viool en piano van Johan Sebastian Bach. Renaud Capuçon speelt viool en David Frey speelt piano. Thank you Maar dat kun je natuurlijk niet achterlaten zonder de, de goede informatie. Het was inderdaad een sonata voor viool en piano. Dat is een ding wat zeker is. De uitvoerende klopte ook. Maar even wat aanvullende Gegevens, het was nummer 5 in F mineur. En uh, Bach's werken Verzagnis was uh, 10, of, uh, 1018, moet ik zeggen. Het deel heette Allegro en het was het tweede deel uit deze sonate. Goed, bent u weer helemaal bijgepraat en weet u weer precies wat waar u net naar geluisterd heeft? Het volgende stuk wat wij uh, gaan laten horen is uh, L'enfance, oftewel de jeugd van Christus. L'enfance du Christ. Opus 25, H130 en daaruit het tweede, tweede deel, La fuite en Egypte, oftewel de vlucht naar Egypte. Egypte. Het werd geschreven door Hector Berlioz en het stuk wordt uitgevoerd door de Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis. Ja, iets uh, geheel anders nu. Een componist die we ook onder andere denk ik wel kennen van filmmuziek. Volgens mij zelfs die van uh, The Godfather. Maar de man schreef ook klassieke stukken. En daar gaan we nu een voorbeeld van horen. Een hele mooie combinatie. Een sonate voor fluit en harp. En uit die sonate pakken we het tweede deel. Het Andante Sostenuto. De componist is Nino Rota en het wordt uitgevoerd door Annelien Lennarts, of Annelien Lennarts, die speelt harp en Emmanuel Pahut die speelt fluit. <middels> Ja, meneer Nino Rota was inderdaad een Italiaanse componist. Hij leefde van 1911 tot 1979 en hij was inderdaad ook de componist voor, eh, van de wereldberoemde filmmuziek van de Godfather Trilogie. En eh, verder schreef hij heel veel muziek, ook onder andere voor de films van Fellini. Dus, Maar dat hij ook andere mooie dingen kon schrijven, klassiek, klassieke muziek dus, dat bewees het afgelopen stuk. Prachtige combinatie, prachtige uitvoering van deze sonaten voor harp en fluit. Een vokaalwerkje krijgen we nu. Ja, er komen er wel een paar meer. Uh, dit is er een van. Im Rhein im Schonenstromen. Zo heet het stuk. En eh, het catalogusnummer daarvan is S27-2. -2, componist Frans Liest. En eh, het wordt eh, uitgevoerd door Stephanie de Strak. Dat is een mezzo sopraan En Pascal Jourdan speelt piano. Ja, Beethoven is vandaag uh, zeer goed vertegenwoordigd in ons programma, want we gaan wederom naar een werk van deze uh, componist beluisteren. Het pianoconcert nummer 2 in bes Majeur, opus 19. En daaruit uh, spelen wij het derde deel, het Rondo Molto Allegro. Oftewel het Rondo en dan erg levendig gespeeld. Nou, ik zei het al, Ludwig van Beethoven is de componist. Maria-Joa Pires speelt piano. En het orkest is het London Symphony Orchestra. Onder leiding van Bernard Heiting. En zo zit het eerste uur van dit programma er alweer op. Het gaat snel als je plezier hebt en als je naar mooie muziek luistert. Het is weer alweer klaar en we gaan dus naar het nationaal van 8 uur. En eh, aan de andere kant van het journaal komen wij gewoon lekker bij u terug. Met nog veel meer mooie klassieke muziek. Ik zou zeggen neem een kopje koffie en tot straks.